Zag je staan en zag je zitten. Die mooie lente dag in mij. Jij was je tuinhek aan het witte. Ik kwam per ongeluk voorbij. Ik vond je unaniem geweldig. Jij bent mijn schoonheidsideaal. Jij mag woorden overbodig. Meer dan jou heb ik niet nodig. Toch is er iets waar ik van baal. Toen haal die vinger uit je neus. Ha. Haal die vinger daar vandaan. neus neus neus haal die vinger uit je neus neus neus neus haal die vinger uit je neus. neus neus neus neus haal die vinger uit je neus. Neus, neus, neus. Neus. neus waar is je vinger waar is je vinger in je neus neus neus in je neus neus neus waar is je vinger waar is je vinger in je neus